9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. En straks in het NOS Radio 1-journaal... PVDA Jan Vos. Hij reageert op VVD-collega Leegte over de strijd tegen foute kleding. En het VU Centrum in Amsterdam reageert op de jongste kritiek. Eerst nu het NOS-journaal. Door -Megens. Bij AMI en AMRO verdwijnen 400 banen bij de zakelijke tak van de bank. Dat maakte de bank bekend bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal. Volgens financieel directeur Van Rutte zijn de ontslagen nodig om de afdeling efficiënter te maken. Nu bij dit bedrijfsonderdeel, uh, commercial en merchant banking, ja, daar gaan we een uh, efficiëntieslag nog in. Het uh, gaat om ongeveer 400 plaatsen, waarvan een groot deel uh, zal worden herplaatst en ook uh, via natuurlijk verloop zal worden opgevangen. Maar dit onderdeel is ook toe aan een verdere efficiëntieslag. ABN AMRO boekt over het eerste kwartaal een winst van 415 miljoen euro... 17 procent minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Maar het resultaat was aanzienlijk hoger dan het laatste kwartaal van vorig jaar... toen een verlies werd geleden van 38 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Zalm van ABN AMRO is somber. De werkloosheid stijgt en er wordt geen economische groei verwacht. Daarom blijven we voor de rest van het jaar terughoudend, zei hij. Minister Opstelten maakt zich zorgen over de vergrijzing binnen de politie. Bijna een derde van de agenten is ouder dan 50 En het aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dat is ongewenst, schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. Hij is bang dat de oudere agenten het werk op straat lichamelijk niet meer aankunnen. Opstelten schrijft dat er al stappen zijn ondernomen. Zo zijn er de afgelopen twee jaar relatief veel jonge agenten aangenomen.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 Honderdduizenden mensen werden daar geëvacueerd uit de lager gelegen kustgebieden. Maar uiteindelijk veranderde de storm van Koers en zwakte hij af. In China is vooral de provincie Guangdong zwaar getroffen. Bill Gates, de oprichter van computerbedrijf Microsoft... is voor het eerst in jaren weer de rijkste persoon op aarde. Dat komt doordat de aandelen Microsoft flink in waarde zijn gestegen. Volgens de Bloomberg Billionaires Index heeft Gates een fortuin van 72,7 miljard dollar. Het weer vandaag veel bewolking, blijft op de meeste plaatsen droog. De zon breekt vooral in het noorden af en toe door en het wordt 13 tot 17 graden. Vanavond neemt de kans op regen in het zuidoosten en oosten toe. En komende nacht en morgenochtend kan het plaatselijk stevig regenen. Morgenmiddag en zondag schijnt dan de zon geregeld dan wordt het 15 tot 20 graden. Hier is informatie bij de ANWB John Zahoka. Ochtendspits over zijn hoogtepunt heen. Ja, dat kun je wel cool, zeggen hoor. De 15 files nog eh, maar zo. Maar nog wel veel vertraging op de A4 richting Amsterdam. Door een ongeluk bij Knopend Prins Klausmein. Staat 5 kilometer richting Amsterdam. Er is één reis ook dicht. Heen we allemaal gevolgen voor het verkeer. Op de A13 komen we vanuit Rotterdam. Daar staat 12 kilometer tussen Afrika Roodreis en Knopend Ipenburg En de regio Arnhem op de A12 richting Utrecht. Is een ongeluk gebeurd bij Knopend Grijsoord. Dan staat ze 7 kilometer. Maar inmiddels zijn wel alle reisselken weer open. Er komt een film over Dominique Strauss-Kaan en er uh, zit veel bloot in. Hallo allemaal. Komende maanden gaan we in Nederlandse parken supporters van schoonspotten.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 Ons politiekorps vergrijst in hoog tempo. Straks de politiebond daarover. En het kabinet bindt de strijd aan tegen de fabricage van goedkope kleding in Bangladesh. Het is nu tijd, denk ik, om met elkaar de handen in te slaan. Zegt minister Ploemen. maar de VVD vindt het een overbodig initiatief. Benieuwd hoe de coalitiepartner daarover denkt. Ja, VVD noemt het dus overbodig om 9 miljoen euro te steken in de strijd tegen foute kleding. Minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel bindt die strijd aan met de kleding die onder slechte omstandigheden wordt gemaakt in Bangladesh. Maar volgens VVD-Kamerlid René Leegte is die 9 miljoen puur bedoeld om het schuldgevoel af te kopen. Wat ik zie is dat de regering van Bangladesh juist haar verantwoordelijkheid neemt door die fabrieken onmiddellijk te sluiten. En wat ik tegelijkertijd zie is dat de Nederlandse economie in een crisis zit, export is daarin belangrijk.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 Ja, Goedemorgen. Meneer Lechter zegt dat uh, daar moet het uh, Nederlandse kabinet zich niet mee bemoeien. Wat vindt u? <tus> nou, ten eerste uh, denk ik dat het belangrijk is om te constateren dat hier niet zozeer een uh, voorstel is van uh, minister Ploemen alleen, maar dat hier heel veel Nederlandse bedrijven aan uh, bijdragen. Sterker nog, het gaat om 5 miljoen euro van Nederlandse bedrijven die in Bangladesh opereren en om 4 miljoen van de Nederlandse overheid. En ik vind het een uitstekend voorbeeld van uh, publiek-private samenwerking, waarbij dus het bedrijfsbelang van Nederland samengaat met het verantwoord ondernemen. Het zorgen dat die mensen daar op een veilige manier uh, hun werk uh, kunnen doen. Ja. We hebben zo'n uh, 500 slachtoffers per jaar in Bangladesh. En ik vind de reactie van de CVD van meneer Leegte vind ik erg kort bij de bocht. Maar meneer Leegte is ook niet tegen dat private deel. Hè? Want dat vindt hij juist goed. Hij zegt, laten de markt dit oplossen. Die bedrijven die dat doen, prima. Uh, Bangladeshse regering die dat oppakt, die zich uh, daarvoor inspant, ook goed. Maar de Nederlandse regering moet dat niet doen. Nou, meneer Leegte die zegt, uh, die 9 miljoen, dat is uh, geld dat we niet moeten uitgeven daar. Uh, en uh, wat ik zeg is, het is 5 miljoen van Nederlandse bedrijven en 4 miljoen van de Nederlandse overheid. En het is op hele concrete projecten uh, gericht. Er worden daar 200 inspecteurs aangesteld, die gaan kijken hoe het er bij die bedrijven aan toe is. Uh, er worden keuringen gedaan om die brandveiligheid te zetten. de training voor het management daar, om die mensen fatsoenlijk hun werk te laten doen. Mensen die voor 30 euro in de maand daar, daar werken, voor alle duidelijkheid. Ik ja. denk dat hele belangrijke initiatieven zijn. En ik vind het heel mooi, en ik denk dat het ook kenmerkend is voor deze regering dat het bedrijfsleven dat in samenwerking met de overheid doet. dit is een voorbeeld van publiek-private samenwerking, zoals het heet. Er wordt ook geparticipeerd door de IFC, de International Finance Corporation. En ik denk dat het heel goed is dat we op die manier samenwerken... En, en mensenrechten en veiligheid van mensen in arme landen... hand in hand laten gaan over commerciële belangen. Want het is inderdaad zo dat wij bijvoorbeeld de derde investeerder in Bangladesh zijn. En voor honderden miljoenen, ik geloof 600 miljoen uh, per jaar importeren uit uh, uh, Bangladesh... Ja, dus, maar goed, meneer Leegder zegt, die is er ook niet tegen al die maatregelen. Ik vindt ook dat er iets aan gebeuren. Maar vindt dat de markt dat moet oplossen? Heeft u daar dan onvoldoende vertrouwen in dat de markt dat alleen kan redden? De markt heeft zelf aan ons gevraagd. De markt heeft zelf een samenwerkingsverband. Waarin ze zeggen, van, nou, wij willen graag 5 miljoen euro investeren daar. Om, om die fabriek te verbeteren. Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die helemaal niet gelukkig zijn met het feit dat ze... Arme mensen uitbuiten om ons van spijkerbroeken te voorzien. En die ondernemers willen daar graag iets aan doen. Dat is de markt. En die hebben gezegd: kunnen we dat samen met jullie doen? Ja. De minister Ploemen heeft gezegd: dat wil ik ook graag. Maar nou, ik vind het prachtig. Ik denk dat de tijden dat de overheid tegenover de private sector stond, die hebben we ver achter ons gelaten. Dan praat je echt over de jaren 80 en 90. En in deze tijd werken we gewoon samen hand in hand omdat we verantwoorde producten willen. Op een goede manier, op een, op een zo goedkoop mogelijke manier... maar ook op een goede manier voor de mensen daar en op een veilige manier. En ik vind het een uitstekend voorbeeld van die samenwerking. Ik denk dat de reactie van meneer Leegert erg kort door de bocht is. U gaat er nog even over praten met de coalitiepartner? Wij praten altijd met de coalitiepartner, zoals u weet. Ja, maar hierover ook? <laughs> uh, nou, ongetwijfeld ook hierover, maar ik heb niet de intentie om nu meteen, uh, om nu meteen te bellen. Ik denk dat, dat minister Ploemen hier in de, in, de, in de leiding heeft genomen op een hele verantwoordelijke manier... Samen met de sector, samen met de bedrijven in, in, in, in Nederland en in Bangladesh. En ik steun dat initiatief van harte. En ik ben niet van plan om daar sprake in het wiel te gaan steken. Goed, hij heeft uw reactie gehoord, meneer Vos. Dank u wel. Akkoord, Goed, graag gedaan. Minister Opstelte van Justitie en Veiligheid... maakt zich zorgen over de vergrijzing binnen de politie. Bijna een derde van de agenten is ouder dan 50 jaar... en dat aantal ja. zal de komende jaren alleen maar toenemen. En dat is ongewenst, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Gerrit van der Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Minister vreest dat een politie van vijf, politieman van 50PLUS het werk op straat eh, niet meer aankan lichamelijk. Denkt u dat ook? Nou, Op dit moment lukt dat nog. Er wordt veel eh, door de individuele politiemensen in geïnvesteerd. Dus dat gaat nog wel. Maar als we constateren dat iedereen nog langer moet gaan werken... Eh, dan wordt het op de langere termijn eh, voor de inzetbaarheid wel inderdaad lastig. Dus het baart u ook zorgen? Nou ja, wij wijzen de minister al vanaf midden jaren negentig op dit probleem... want dit uh, leeftijdsopbouw bij de politie is al jaren wat ons betreft een punt van aandacht. Maar tot uh, de afgelopen jaren heeft de minister zich daar niet uh, veel aan gelegen laten liggen. Um, ja, en dan vinden wij het wel verbazingwekkend dat het nu ineens een punt van zorg is. En wat kun je eraan doen? Nou, wij proberen al jaren uh, te veroorzaken dat er jongere politiemensen instromen... dus dat we wat boven de sterkte gaan zitten om uh, te zorgen dat we ook voldoende instroom hebben, want de opleidingen duren drie jaar. Het tweede wat je kan doen, is nog meer investeren in uh, fitheid en trainen van ook oudere collega's... zodat ze dit werk toch vol kunnen houden, want dat is uh, toch onvermijdelijk. Uh, maar dan zal de werkgever ook een investering moeten doen. Nou, is er voldoende aanbod ook? Ja, je zou zeggen van wel met een hoge jeugdwerkloosheid... maar goed, je moet natuurlijk ook uh, een bepaald soort mensen hebben. Ja, het, aanbod is, het aanbod is groot. Mensen willen toch wel graag bij de politie werken. Uh, op dit moment is het probleem het geld. De afgelopen jaren hebben wij met de minister een afspraak gehad... om 4800 extra politiemensen in te laten stromen... waar wij ook zelfs arbeidsvoorwaardig geld voor in hebben gezet. En wij zijn dan wel verbaasd dat na omkomst van die 4800... de minister wel de instroom, terwijl dit probleem speelt... zelf weer verlaagd heeft naar 750 om financiële reden. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is ook, lijkt me ook lastig... want je kunt niet allemaal nieuwe jonge mensen aannemen en de oude eruit zetten. Dus uh, moet je ook iets aan de uitstroom doen? Nou ja, op dit moment blijven de collega's gewoon. En wij willen ook niet dat zij eruit worden gezet. Wij nee, dat willen dat zij op een goede manier... Uh, tot het einde van hun loopbaan dat werk kunnen blijven doen. Alleen de afgelopen jaren zijn kansen gemist om dit op te lossen. Ja, en daar moet de minister nu uh, de rekening voor betalen. En daar zullen wij hem dan ook aan houden. En u vindt, want u gaf dat eerder al aan... u dringt er al lang op aan, u vindt dat hij te laat is eigenlijk? Uh, wat ons betreft is dit uh, misschien nog niet te laat... maar dat er wel forse investeringen moeten komen, dat is duidelijk. Hartelijk dank. Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP over de politie. En Bradley Wiggins stapt uit de Giro. Geo Lippens vertelt er zo meer over. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En Dominique Strauss-Kaan, die kent u nog wel. DSK, de Franse politicus. Twee jaar geleden werd hij gearresteerd in New York... ...naar beschuldigingen van verkrachting. Strauss-Kaans politieke carrière lag daarmee in duigen. Zijn vrouw ging bij hem weg... ...en Franse justitie doet nog steeds onderzoek naar hem. Over de zaak DSK wordt nu een speelfilm gemaakt. Die film is nog niet afgemonteerd... ...maar een eerste trailer is al wel uitgelekt... ...en onze correspondent Frank Renaud, die zag hem. You don't want to tell me what your Het filmpje begint met spannende muziek... ...en opwindend bedoelde beelden... Hijgende vrouwen, blote vrouwen, vrouwen in sexy lingerie. I you. Maar er is ook mevrouw Strooskamp die haar man niet begrijpt. Can you tell me what your Eindelijk zijn ze er dan de eerste beelden van de speelfilm over Dominique Strooskamp... en diens treurige neergang naar onthullingen over zijn ziekelijke, buitenechtelijke, seksuele leven. waarom doe je fucking...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 Een zwart kamermeisje komt binnen in de hotelkamer waar Dominique Strauss-Kahn staat. Acteur Gérard de Bardieu dus, met alleen een badhanddoek om zich heen. Do you know who I am? Het is nog onbekend wanneer de film Welcome to New York over Dominique Strauss-Kahn in première gaat. Maar tijdens het filmfestival van Cannes, dat nu loopt, zal een select publiek het eerste deel te zien krijgen. John Sahoka met de verkeersinformatie bij de ANWB. Ja, 11 is nog, 50 kilometer. Nog problemen op de A4 richting Amsterdam. Door een ongeluk bij Knoop de Prins Klausplein staat 3 kilometer. Dus één rijst ook dicht. Daarom staat het ook flink vast op de A13. Komen we vanuit Rotterdam tussen Knoop in de Polderplein en Knoop in Ibenburg 13 kilometer. En het is nog vrij druk op de A12 in de richting Den Haag. Daar staat tussen Zoetermeer en Knoop en de Prins Klausplein 8 kilometer. Gaan we naar Mark-Robin Visser in Biddinghuizen in een pretpark. En nu gaan we hem lanceren per express. Ja, ik, uh, het schijnt te moeten. Ik, be, ik bedoel, Wouter, Wouter komt er zo even bij. Uh, ben ik nu menselijk proefkonijn? Uh, nee, we hebben onze testrondjes al gehad. Dus, uh, nou, ja, dat zeg jij. Zoek eens. <laughs> uh, nou ja, het, het is zo. Ik zit voor in, uh, in, uh, in het treintje en uh, gelukkig zit ik hier niet alleen, want uh, Lindy Voskuil zit naast me. Ja, klopt. Lindy werkt hier, ja, dan mag je iedere dag. <laughs> zo feest <laughs> is het niet. <laughs> Doe even je beugel om, want ik ben als zo dat je... Ja, ja we zijn er klaar bent. voor. Dat je eruit uh, zegt, Lindy, hoeveel mensen verwachten jullie nou hier in, uh, in Walibi? We verwachten een gezellig druk weekend, uh, ja. Pink's weekend. Maar je durft geen uh, getallen te noemen? Nee, nee. Dat heeft heel erg met het weer te maken, hè? Ja, nou, we hebben natuurlijk heel veel attracties buiten. Dus uh, ja, we zijn wel uh, van het weer vaak afhankelijk. Maar uh, vooral zondag wordt een zonnige dag, dus dan uh, gaat het helemaal goed komen. Ik hoorde, aan de overkant wordt uh, de opwekking georganiseerd. Hè. Er worden 50.000 tot 60.000 mensen verwacht. <lacht> en uh, de directeur daar, die zei, ja, we hebben een heel trouw publiek. Deze, als, als het nou regent of niet, die mensen komen toch wel. Maar uh, dat geldt voor pretparkbezoekers, is dat anders, hè? Nou, die kijken wel vaak naar, uh, naar het weer, want wij zijn natuurlijk... Uh, veel meer dagen geopend dan wanneer zo'n evenement uh, plaatsvindt. Ja. Dus die zoeken dan meestal toch een, een lekkere zonnige dag uit. Ja, die beslissen op het laatste moment of ze gaan of niet. Ja, vaak wel. Ja. Ja. Zeg nou, uh, Wouter, ik bedoel, als jij het verantwoord vindt... Ja, ik, uh, wij zijn er klaar voor. Oh. Zullen we dan maar gaan, uh, Marcel? Zullen we dan maar uh, Wouter op het knopje laten drukken? Oh, en absoluut. Dan, uh, dan knallen we denk Tel ik uh, je nog de af? uitzending uit. Ik zou zeggen... Gaan we afstellen? Ja? We gaan, we gaan gewoon. We gaan... Ben jij klaar? Ja, ik geel wel heel hard hoor. He, ja, gilt? Oké. Okay. Ja, hou je hoor. Dan doe ik met je mee. Let's go. Praties. Kijk hoe Daar lang we. die zender het Daar houdt. Oh, ja. Waar gaan we nu eerst? We moeten eerst een donkere tunnel in. Oh, we moeten eerst een donkere tunnel in. Ja, en dan worden we zo met 90 kilometer per uur afgeschoten. Binnen drie seconden zitten we eraan. zeg, een kaartje hier kost 30 euro ongeveer. Hè? En dan kan je ook nog, als je voor in de rij wil staan, moet je 40 euro extra betalen. Ja. dan mag je voor in. Oh, ja! Yeah! Hoor je zijn wangen schudden? Ja. Woehoe! Ik leuk kan even niet meer praten, mensen. Zeg jij eens wat? Ja, leuk is die hè. Vind je hem leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Zo, even op adem komen. Zeg, ik had het over die 40 euro. Ik weet niet of we nog in de uitstelling zijn. Jazeker, zeker. Gaat het allemaal goed. Gaat het goed. <laughs> ik zie hem zitten, ja. Doe maar. Ja, als je niet in de rijen wil staan, maak je gebruik van de fastlane. Ja. Nou, en dan kan je zo doorlopen. Lindy, ik vond het heel leuk. Oh, God. Gaat ook nog over de kop. <laughs> Groeten uit Biddinghuizen. Ja, veel, veel plezier. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Het gevaar van de cycloon Mahazen, die vooral Bangladesh en Burma zou treffen... lijkt te zijn geweken. Maar de angst zit er nog wel goed in bij de vele vluchtelingen... die toch een nieuw onderkomen moesten zoeken. peter Paul de Grote van Artsen zonder Grenzen is in Burma. We spraken hem gisterochtend ook. Meneer de Grote, goedemorgen. Wat kunt u vertellen over de situatie van al die mensen die op de vlucht zijn geslagen? Ja, we zijn gisteren meteen naar de kampen gegaan waar we heen konden, per auto... en vanochtend naar andere kampen waar we alleen per paar boots kunnen komen. En Wat we hebben aangetroffen is dat de, de impact van de cycloon zeer gering is geweest. Dus dat er weinig medische noden zijn. Het enige wat wel is gebeurd is dat veel mensen zijn verhuisd... dus dat op een gebied waar normaal een paar duizend mensen zitten... er nu bijvoorbeeld 15.000 in een kamp zitten waar er een probleem ontstaat voor onderdak, een probleem ontstaat voor water... en een probleem ontstaat voor voedsel. Dus het is een ander probleem dan het directe cycloonprobleem. Ja, heeft het wel veel mensen gered dat ze inderdaad zijn gevlucht? Um, als de cycloon um, was aangekomen in, in Burma, dan had het veel mensen gered. Maar gelukkig is de cycloon uh, afgebogen. Uh, heeft Bangladesh geraakt, maar volgens mij valt daar de schade ook nog wel mee. Dus, maar als de cycloon inderdaad uh, op volle kracht was binnengekomen, dan had het veel mensen gered. Veel van die mensen die op de vlucht zijn, Rohingya's, dat is een moslimminderheid die voortdurend ook wordt aangevallen door boeddhistische Burmezen. Zijn ze in die kampen waar ze nu zitten, zijn ze daar veilig, weet u dat. Uh, dat is moeilijk aan te geven, maar uh, ja, zoals u zelf al aangeeft, vorig jaar zijn veel mensen gevlucht. En er zijn twee golven van geweld geweest, etnische conflicten. De mensen zijn wel vluchtelingen en hier bovenop moeten ze nog een keer vluchten voor een cycloon. Wij hebben heel duidelijk aangegeven, en ook de rest van de internationale gemeenschap... dat we verwachten dat de veiligheid van deze mensen wordt gewaarborgd. En de overheid heeft aangegeven dat ze dat zullen doen. Dus wij zijn aanwezig in die kampen en we kunnen dat monitoren. Ja, u kunt, u kunt dus wat voor ze doen, maar dat zal niet genoeg zijn. Komt er ook wel hulp, hulp van de regering? Ja, de regering geeft zelf ook hulp, maar met name de internationale gemeenschap probeert hierop te reageren. De hulp in het algemeen is niet voldoende. Dus we praten niet over de cycloon nu, maar in het afgelopen jaar. Ja. Voor de vluchtelingen die er zijn, die hulp zou zelf veel meer kunnen zijn. En de internationale gemeenschap zelf zou ook veel zo meer kunnen doen. Ja. En u blijft daar actief? Wij blijven daar actief. We zijn actief in dat gebied al bijna 20 jaar. En we zullen daar nog wel even zitten, jammer genoeg. Peter Paul, de Grote van Artsen zonder Grenzen. Sterkte met uw werk en bedankt voor deze laatste informatie vanuit Birma. Graag gedaan. En zo heet het, Embrace Dazzled Kid, hoorde u, vijf voor half tien. Opvallend nieuws uit de Giro d'Italia. Twee toprenners stappen namelijk af. Wila Liepens, even. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wie gaat het? Het gaat om, uh, ja, de, de, de, toch wel om twee hele grote namen. Bradley Wiggins, de winnaar van de Tour van vorig jaar. Ja. Genomen, en om een de winnaar van de Giro van vorig jaar. Dus je kunt je voorstellen, het komt wel als een klap aan. Aan de andere kant, het komt ook niet onverwacht gezien het rijden van beide heren de afgelopen dagen. Nee, want Wiggins hij had het er lastig mee, hè? Ja, Wiggins had het er lastig mee. En, en dat probleem zit eigenlijk aan twee kanten. Uh, het was natuurlijk een medisch probleem. Uh, hij kreeg steeds meer last van een zware verkoudheid. Uiteindelijk is ook de officiële reden dat hij nu uit de koers terug is getrokken door zijn ploeg... is uh, ...problemen met zijn, uh, ja, op zijn borst. Dat, dat kan alles zijn, hoor. Het kan een beginnende longontsteking zijn, bronchitis, zware verkoudheid, noem het maar op. Maar in ieder geval vond de medische staf van Sky dat verder rijden... Uh, niet, uh, ja, niet verantwoord was. Maar aan de andere kant, als je toch keek naar Wiggins... nog voordat het echt losbarstte die ziekte... de manier waarop hij uh, ook uh, die angst voor die afdalingen had... Ja, dat, dat is volgens mij niet helemaal met elkaar te rijmen. Dus uh, laten we zeggen, een probleem aan twee kanten. En, uh, er is een hoop werk te doen nu. Ja, uh, hij is natuurlijk voorzichtig... want ook zijn seizoen is gericht op de Tour. Maar is hij daar dan nou wel klaar voor? Nou ja, dat is het juiste niet? punt, nee. hè? Want, want dat wordt natuurlijk nog wel een heel sappig uh, verhaal. Uh, de Tour, daar zou eigenlijk uh, alle ballen gespeeld worden op Christopher Froome. Uh, je weet het wel, de nummer twee van vorig jaar die eigenlijk in de bergen in ieder geval sterker sterk was. Dat is een kopman dan Bradley Wiggins. En dat gaat nu natuurlijk een heel pikant verhaal worden, omdat Wiggins nu de Giro nou ja, verlaten heeft, mislukte Giro. Dat betekent Wiggins kennende dat hij toch alle zinnen zal zetten om dan in de Tour maximaal te presteren. En geloof maar dat hij dat kopmanschap alsnog gaat opeisen, ook al heeft de ploeg al geroepen, nee, Froome is de kopman in de Tour. Dus dat wordt nog een heel aardig duel straks. Ja, En wat betreft Team Sky, want die Giro moet natuurlijk wel even, nou liefst nog gewonnen worden door die dure ploeg. Wie gaat dat, rijden, wie gaat dat leiden nu? Nou, we hebben één renner van Sky die daar hoog in het klassement staat op de derde plaats. Roberto Curran. Je weet het nog wel, de nummer twee van de Olympische Spelen achter uh, Alexander Vinokourov. Uh, die staat nu op twee minuten en vier seconden van Vincenzo Nibali. Dat had het er veel minder kunnen zijn. Als hij niet in een van die etappes waar Wiggins op achterstand kwam. En toen Wiggins niet meer durfde te talen, dat heuveltje. Uh, toen werd hij mee teruggeroepen tot bij weekends om in ieder geval de achtervolging te gaan leiden. En ik denk dat dat wel eens een keer een hele dure foute beslissing is geweest bij Sky. Want ja, die 2-0-4 op Nibali rijdt je niet zomaar dicht. En zeker niet als je kijkt naar het parcours van de komende dagen. Komend weekend twee hele zware bergetappers in super slecht weer. Ook dat nog, we weten dat Nibali niet alleen een goede klimmer is, maar een goede daler. Ja, dan ben ik bang dat, uh, dat ze daar toch wel een klein beetje de strijd verloren hebben. Maar je weet het nooit. Ja, nou, dat is Wiggins toch nog te lang doorgegaan. Hoe is het met, uh, met Hasjedaal? Want die, uh, voor, voor hem is de Giro belangrijker natuurlijk. Ja, voor hem is het Giro belangrijker, maar bij hem werd in ieder geval heel erg duidelijk... ...in eigenlijk een etappe dat een dalletje was, een heuveletappe... ...dat hij in één keer op achterstand werd gezet. En daar was meteen duidelijk, nee, deze man is niet in orde, fysiek. Hij uh, reed al op meer dan een half uur rond, verloor gisteren ook weer veel tijd... ...zat in die groep met Wiggins, die op ruim drie minuten binnenkwam. En uh, met Hesjedal is het gewoon een kwestie van uh, ziek zijn. Uh, ja, men weet niet helemaal wat er aan de hand is. Het gevalletje Hesjedal is trouwens nu net bekend geworden, net na Wiggins... Daar was een verklaring bij bij Heshedal, Hebben we alleen een mededeling gekregen via de Casetta dello Sport... de Italiaanse krant die het organiseert, dat hij uit de koers is. Maar dat lijkt me wel heel erg logisch. Nou, nieuwe kansen voor de anderen natuurlijk. Voor Oran bijvoorbeeld van Sky, maar bijvoorbeeld ook Nibali. Je noemde het al en Geesink. Ja? Zullen we maar noemen? Natuurlijk. Ja, 2-12, dus uh, alle kansen nog. En uh, nou ja, zeker met die etappes die eraan staan te komen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar de omstandigheden. Want er wordt gezegd, komende zondag uh, finish op de Galibier... En er wordt gezegd dat die Galibier op dit moment totaal onbereikbaar is door de sneeuw. Oh. En dat er alleen nog maar meer sneeuw gaat vallen. Dus. Tja, het hoort bij de Giro. Gio, nou we horen van je de komende dagen. Hoor. We kijken er naar uit. Gio Lippens, dankjewel over uh, het afstappen uh, van uh, Bradley Wiggins en Ryder Hesedal. Half tien, einde van dit NOS Radio in Journaal. Wouter Keurperzoek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat Marcel. ga jij zo doen na half tien? Ja, in Japan hebben ze de oplossing gevonden... om uit de economie te komen, of uit het slop... Uh, heel veel geld bijdrukken, niet bezuinigen. Nee. Alles wat we eigenlijk hier uh, dus niet doen. De Giro 5-5-actie voor Syrië heeft amper geld opgeleverd. En na twee jaar wordt die actie uh, stopgezet. Dus uh, daar gaan we zo meteen over praten bij de KRO. Goedemorgen in Nederland. Dit is Radio 1. Eerst om half tien het NOS-journaal Dorrit Megens. Minister Opstelten maakt zich zorgen over de vergrijzing binnen de politie. Bijna een derde van de agenten is ouder dan vijftig... en dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Opstelten is bang dat de oudere agenten het werk op straat lichamelijk niet meer aankunnen. Politiebond ACP zei zojuist in het NOS Radio 1-journaal... dat ze de minister hier al jaren opwijst... en dat het nu echt tijd wordt voor het opleiden van extra agenten. Bij ABN Amro verdwijnen 400 banen bij de zakelijke tak van de bank. Maakte de bank bekend bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal. In dat eerste kwartaal werd een winst geboekt van 415 miljoen euro. Dat is 17 minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Ongeveer de helft van de homo's, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen in Europa voelt zich gediscrimineerd of geïntimideerd. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de EU. Een kwart van de ondervraagden is het afgelopen jaar aangevallen of bedreigd.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 John, zo we aan het einde van de ochtendspit. Alhoewel, John, het is nog niet overal voorbij. Nee, nog niet echt hoor. Op tien plaatsen is het nog een langzaam rijden en stilstaan. Nog een veel vertraging op de A13 richting Den Haag. Er staat voor Prins-Klaus met uh, 13 kilometer naar een ongeluk. Er is nog steeds één reis ook afgesloten. En het is opvallend opvallende druk op de A12 richting Den Haag. Tussen Blijzek en Noordorp, 6 kilometer. Op de A28 naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoevelaken. Er staat 2 kilometer. De linker reis ook is bij knooppunt Hoevelaken afgesloten... En op de N14 richting Leidstendam, daar staat er een ongeluk voor de aansluiting aan 4-4 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Wouter Japan heeft het ei van Columbus gevonden voor de economische crisis. Nederlands onderwijs aan kinderen in het buitenland is in gevaar. Giro 555-actie levert amper geld op voor Syrië. En het ochtendtumeur van Gunn Jerli. Het is drie minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. En Martijn Grimius is vanmorgen in Mastenbroek. U kunt mij volgen op Twitter, wkurperzoek. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland, kro.nl Nederlandse scholen wereldwijd zijn bang dat ze dicht moeten. Op het ministerie van Onderwijs, zo zeggen ze... circuleert een plan om te stoppen met de subsidie voor Nederlands onderwijs... aan kinderen in het buitenland. Het ministerie zelf wil niet reageren... maar de onrust bij die scholen in het buitenland is groot. Hanneke Kadijk van de NOB, Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor kinderen gaat dat? Wat voor kinderen krijgen Nederlands Onderwijs in het Buitenland? Het gaat om 13.000 kinderen... Uh, te verspreidt uh, over uh, zo'n 200 scholen in 80 landen. Dat zijn deels kinderen van, uh, van ondernemers, mensen die op eigen initiatief in het buitenland zitten. Deels kinderen van uh, grote bedrijven, van ambtenaren die in het buitenland zitten. Uh, ontwikkelingswerkers, uh, een, een heel verschillend uh, portefeuille van uh, kinderen. Experts, kinderen gedeeltelijk. Het aantal uh, experts uh, neemt de laatste jaren steeds af. Er zijn steeds meer Nederlanders die op eigen initiatief uh, in het buitenland zijn... en die investeren in Nederlands onderwijs voor hun kinderen... om de kans uh, op een goede terugkeer als ze weer in Nederland komen uh, te bevorderen. En Nederlands onderwijs wil ons zeggen mis of uh, gaat het iets verder dan dat? En dat gaat zeer veel verder dan dat. Uh, de scholen in het buitenland, uh, voor een deel zijn het dagscholen... Merendeel is Nederlandse taal- en cultuurscholen, waar de kinderen na schooltijd of in hun vrije weekend nog drie uur per week Nederlands onderwijs krijgen. Ze werken toe naar de kerndoelen, worden ook ziekto. De onderwijsinspectie komt ook op bezoek en uh, ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. Dus dat is echt dat is heel officieel dus. Ja, het is officieel. Daarom het, uh, 30 is de afgelopen dertig jaar het uh, ministerie ook uh, geïnvesteerd in. Uh, deze scholen op deze manier en het onderwijs aan de kinderen. Zijn dit scholen in de meeste landen wereldwijd? Of gaat het dan echt om nou ja, Amerika, het Midden-Oosten en nog een paar plekken? En uh, Hongkong bijvoorbeeld of ook uh, diep in Afrika? Uh, ook in Midden-Afrika, Ghana, Mozambique, uh, Zambia, uh, Zimbabwe. Maar ook in Griekenland, Creta, op op Kos, uh, Nieuw-Zeeland. Uh, drie scholen, uh, 15 plekken in Amerika, in Egypte. Het is echt wereldwijd. Het is over zo'n 80 landen. Een subsidie van 7,5 miljoen euro per jaar. Die zou wellicht dus worden ingetrokken. Uh, ja, wat, wat betekent dat? Nou, dat betekent dat uh, enerzijds uh, de, de financiën voor de scholen minder worden. Uh, naast de subsidie betalen de ouders vaak ook een hele hoge eigen bijdrage. Van zo'n 400 oh. tot 1000 euro per kind per jaar. Hm. Maar ook de hele infrastructuur, zoals het toezicht uh, van onderwijsinspectie. De ondersteuning in een professionalisering van de scholen... vanuit Nederland door NOB, dat zal ook vervallen. Heeft u uitgerekend hoeveel er extra betaald moet worden... als die subsidie wegvalt? Nu dus zo'n 400, 500 euro per, per jaar. Maar hoeveel wordt dat als u niet meer die miljoenen krijgt? Uh, nou, voor de scholen die, uh, waarvan de ouders dat kunnen bekostigen... Uh, zal dat bedrag uh, bijgelapt moeten worden door de ouders. Ja, maar om hoeveel geld gaat dat dan? Hoeveel moet je bijbetalen? Ja, zo n, zo n, er valt nu dan zo'n ruim 400 euro weg uh, vanuit Nederland. Dus als er nu een oude bijdrage bijvoorbeeld is van 500 euro... dan zal de school de oude bijdrage moeten ophogen tot 900 euro... om de leerkrachten te kunnen blijven betalen en de huur en de methodes en de toetsen. En dat is onoverkomelijk, zo'n verhoging. Want uiteindelijk gaat het dus maar om een verhoging van een paar honderd euro per maand of per jaar. Uh, ja, uh, in die zin. Uh, als je gewoon op je eigen titel in het buitenland woont, is, is dat uh, 400 euro per jaar, per kind, uh, is een behoorlijke uh, investering. En dat is niet door iedereen op te hoesten. Maar ik, de bedragen dan waarschijnlijk niet helder. We hebben het toch over 400 euro per jaar, hè? Per kind. Per kind. Dat is toch niet ik heel erg ouder... veel. Dat ligt, aan, uh, dat ligt aan de portemonnee van de ouders. ik kan me voorstellen dat een gezin... wat op eigen titel in, in, in, in Frankrijk woont of in Amerika... Uh, daar heel anders, wat anders voor geldt dan... Een, uh, van een familie die uh, voor een groot bedrijf is uitgezonden. Ja, want wij hebben een beetje de indruk toch met z'n allen... dat als je in het buitenland woont... dat je het inderdaad wel goed voor elkaar hebt financieel. Maar dat is dus niet zo. Ja, dat is echt het oude denken, denk ik. Dat is het hele helemaal niet meer zo. Er zijn uh, verschrikkelijk veel Nederlanders over de hele wereld. En uh, ook heel veel op uh, persoonlijke titel. Mensen die uh, gemengde huwelijken hebben. Uh, ja, dat uh, zijn ook een beetje de Nederlanders die uh, in, in Turkije... Uh, de handelsrelatie met Turkije, er zijn gewoon overal wonen Nederlanders. Ja, nu, nu moet iedereen bezuinigen. Dus ja. waarom ook niet ja, de Nederlanders in het buitenland? Ja, daar ben ik het mee eens. Uh, dat, uh, dat heeft NOB ook wel geprobeerd met uh, OCNW uh, te overleggen. Uh, iedereen moet de broekriem uithalen, aanhalen. Maar om het uh, helemaal van uh, stop te zetten, uh, vinden we uh, geen goede. Uh, geen goede zaak. Om het scherp te stellen, zegt u eigenlijk dat als die subsidie wegvalt... dan stopt het onderwijs aan Nederlandse kinderen in het buitenland? Dan stopt het voor een deel van de kinderen in elk geval... en zal in ieder geval de kwaliteit een stuk naar, achter gaan, naar beneden gaan. U bent in overleg met de minister? Nou, op dit moment niet. Uh, we hebben er al geprobeerd in overleg te zijn. Uh, ja, dat, dat is er niet van gekomen. Uh, we hebben de verwachting dat we vandaag in de ministerraad... een uh, een besluit over zal vallen. En we hopen natuurlijk, en we blijven de deur open houden naar het ministerie... om in gesprek te gaan voor een goede oplossing voor de toekomst. Goed, we gaan het met u afwachten. Hanneke Kaadijk, hoorde u, plaatsvervangend directeur... van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Met Solman, Sam en Dave. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels... dat u in het bijzonder interesseert. Er gaan geruchten dat de Belgische kroonprins Filip aan het einde van dit jaar zijn vader koning Albert opvolgt. Mocht het zover zijn, wordt de nieuwe koning dan gekroond of ingehuldigd... zoals onze koning Willem-Alexander. Kenner van het Belgisch Koningshuis, Jan van den Bergen, heeft het antwoord. De koning krijgt gewoon een ceremonie en legt in het parlement de eet af. Omdat wij in België geen kroon, geen kroonjuwelen en ook geen troon hebben. Uh, het verschil met Nederland is dat het eigenlijk in België nog veel soberder is. De koning draagt het uniform van luitenant-generaal. Er is geen kredenstafel met scepter en er is ook geen uh, hermelijnen mantel. Nee, het gaat allemaal zeer eenvoudig. Er is uiteindelijk ook maar één land in Europa waar uh, het staatshoofd nog met veel pracht en praal gekroond wordt. Dat gebeurt in Engeland waar de koningin ook af en toe nog de kroon draagt. Maar elders is dat niet meer het geval. Heeft u een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Mastenbroek. Verslaggever Martijn Gimius. We zijn op vogelsafari Door de Polder. Henk Pelleboer, boer en tegelijkertijd natuurbeheerder. Wat ziet u nou vliegen? Ik zie kievieten vliegen, grutto's vliegen, tuurluurs vliegen. Uh, nog een veldelevering zie ik nog. Zelfs een wulp zie ik hier ook nog. En hier uh, rijden we door uw grasland. die grazen normaal gesproken ook koeien. En hier heeft u het een beetje nat gemaakt, hè? Ja, dat uh, gedeelte is ongeveer een hectare. Dat hebben we onder water gezet van half februari tot half juni. Dat is zogenaamd plas de ras. Dat is goed voor de, voor de weidevogels. Trekt weidevogels aan. Maar geeft ook de mogelijkheid, vooral bij droog weer dat ze voedsel kunnen vinden in de natte grond. En dit doet u omdat u subsidie krijgt om de natuur hier te ontwikkelen? Ja, we krijgen hier subsidie voor. Dat is ook gewoon hard nodig. Want als je natuurlijk zo'n uh, perceel onder water zet, brengt het geen gras op. Dus je moet op een andere manier daar subsidie voor kunnen krijgen. Anders is dat gewoon niet te doen. Oké, okay, daar loopt er nog één, een, een grutto, hè? Ja, ik zie daar een, dat is trouwens een tuurluur? maar ik zie een tuurluur. ja, een kieviet van alles loopt er, ja. Kijk, daar zie je ook weer jonge kievietjes weer lopen... Spanningje ja. van drie. Wat schattig. Nou, nou is het zo dat gisteren een advies kwam van een commissie die zegt... ...ja, die subsidie aan die boeren voor natuurontwikkeling, dat kunnen we wel stoppen... ...want dat, dat levert allemaal niks op. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat het wel wat oplevert. Uh, sinds een jaar of drie hebben we dus intensief beheer... ...en zijn we gegroeid van ongeveer twintig uh, broedpaan. Toen tot nu, uh, kijk, daar hebben wij jonge kuikentjes lopen. Had nu 84 broedpaarden vorig jaar. Dus uh, het levert zeker wat op. Maar je moet er wel een grote inspanning voor doen. Mogen we ook even uitstappen? Ja, zeker. Op de safari. Ja, Want u doet een safari. Naast dat u boer bent, gaat u dus ook met deze bus... waarin we nu zitten een oude bus... gaat u dus met schoolklassen door de polder om weidevogels te kijken. Ja, inderdaad. Ik wil graag andere mensen er ook van meer laten genieten. En uh, ja, te laten zien van... Uh, ja, hoe mooi de natuur is, Kijk, ook, het is niet alleen de widevolgers, het is natuurlijk ook gewoon de biodiversiteit eromheen. Al de bloemen en planten die er hier groeien. Is natuurlijk niet alleen voor widevolgend goed, maar ook voor insecten. En insecten is goed voor de bijen. Dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. Moet je mij eens horen, en zien hoeveel vogels als je nou hier ziet vliegen. Je kunt aan geluid wat horen. Hè? Dat, uh... en, en daar zit dat hele kleine kuikentje ja. midden in het water. Ongeveer twee meter afstand zit een heel mooi uh, kuikentje in de plasdras. Wat betekent dat nou als die subsidie zou stopzetten? Dan kan de safari niet meer doorgaan, hè? Nee, dan uh, valt heel veel weg. Dat zou gewoon uh, heel zonde zijn. Uh, dan kunnen mensen hier ook niet meer van genieten. En voor de vind... vogels? Ja, ik vind voor de vogels natuurlijk ook. Ik zou het uh, heel jammer vinden. Ik vind als Nederland ben je gewoon verplicht om wat voor die weidevogels te doen. Het is gewoon bekend dat heel veel weidevogels in Nederland zijn. En het is ook bekend dat de, in ieder geval de grutto... Die komt vanuit, uh, vanuit Afrika zeg maar, weer terug uh, naar Nederland in het voorjaar. En hij broedt altijd ongeveer op dezelfde vierkante meter. Dat vind ik gewoon uniek dat zo'n vogel dezelfde plek eigenlijk altijd weer kan vinden. En voor u zelf, als, als het wegvalt, de subsidie, kunt u dan nog een bestaansrecht hebben? Dan nou, kan ik wel gewoon boer zijn, maar niet, al, niet natuurbeheerder erbij. Okay, dan, uh, de, ik kan best boer zijn en dan moet ik zo veel, veel mogelijk productie van mijn land halen. En uh, dan, dan gaat dat prima. Maar ik vind juist net die combinatie van natuurbeheerder en, en boer... vind ik prachtig. En wij werken ook samen met Staarsbos en Natuurmonument. En ik denk dat we samen sterk kunnen zijn. Even hier door het grasland richting de vogels. Een prachtig gezicht. Een Pelleboer, genieten nu het nog even kan hier in uw weidelandschap. Ja, ik blijf genieten hoor. Verslaggever Martijn Gimeus vanuit Mastenbroek... Zometeen, Giro 555-actie voor Syrië levert erg weinig geld op. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1978. Langs straten en op pleinen vindt men helgeel geschilderde containers... waar men zijn overtollig glas kwijt kan. In Den Bosch wordt op deze dag in 1978 de eerste officiële glasbak van Nederland geplaatst. De eerste officiële, want de allereerste particuliere stond zes jaar voor die tijd al in Zeist. Met dank aan Waps, Riemens en Miep Kuiper, twee milieubewuste huisvrouwen van het eerste uur. Op vele plaatsen verschijnen nu ook containers, die op gezette tijden geleegd worden. Want inmiddels is de industrie begonnen met een proef... om van gebruikt glas weer nieuw verpakkingsglas te maken. Wij eh, kregen de plastic zak in plaats van de afvalbak. En we zijn gaan kijken wat er allemaal in zat. En ons bleek dat er erg veel glas in zat. En dat die zakken ook gauwer vol waren als er glasflessen eh, in zaten. En op een dag fiets ik langs een melkfabriek en dan zie ik een hele grote container staan met hun lege kapotte glasflessen. zei ik zie je wel dat het wel degelijk wordt bewaard en apart. Dat de geitels zei je moet er een verzamelplaats van hebben. Dus wij zeiden nou we gaan ergens een container zetten in het centrum van Zeist. op het weeshuisterrein uh, achter VND. Dat was 20 juni 1972 heeft ...de gemeente ook goed gevonden dat wij dat neerzetten. En niet gratis, we moesten wel betalen. Ja, dat hebben we een jaar of drie gedaan. En we hebben ook een verzekering hebben we gesloten. En die hebben we nooit hoeven aan te spreken... Eigenlijk het enige ongeluk dat we ooit gehoord hebben... dat iemand gooide hard glas erin. En glas is heel weerbarstig, vooral gebogen glas. Dus er sprong een geweldige scherf uit en die trof iemand in zijn nieuw. Vele zagen het niet zitten. Uh, de, zelfs de Consumentenbond uh, heeft, uh, was tegen de recycling van glas. Ze vonden ons lastig. En uh, de PPR hebben we een bovenbrief van gehad... van we moesten ons be, uh, bezighouden met... Uh, de belangrijke zaken met het zorgen dat het statiegeld weer terugkwam. En we moesten ons niet met deel, deelzaken bemoeien. Het welslagen van het experimentele proefproject... dat ontstaan is uit intensieve samenwerking tussen burgerij, overheid en bedrijfsleven... is in belangrijke mate afhankelijk van een geregelde en voldoende aanvoer... van gebruikt glas uit de Nederlandse huishoudingen. Wij zijn dus echt erop gaan wijzen in die vrouwenverenigingen. Wij kunnen ook wat doen. Je moet gewoon maar ergens beginnen. En dan zei ze, ja maar wat heeft dat voor zin als je ziet wat voor een lichtverspilling er is en wat de gemeente allemaal doet. Ja maar begin ergens bij jezelf. Tot eind september is in de ene container die toen al aan de weeshuislaan stond, in het centrum 8x7.000 liter en 2x10.000 liter opgehaald. Ze hebben wel eens lovende woorden de, uh, voor ons gesproken. De wethouder heeft wel eens een verhaaltje gehouden. Maar verder is er eigenlijk nooit uh, werk van gemaakt. En de gemeente heeft nooit erkend dat de eerste glasbak in Zijs stond. Wat Riemens en Miep Kuiper over die eerste glasbak in Nederland. <tied> Nummer 1 hit uit 1976, Dancing Queen van ABBA. Binnenkort wordt de gezamenlijke Giro 555-actie voor Syrië afgesloten. De nationale actie voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië... heeft meer dan twee jaar geduurd en leverde in totaal 4,5 miljoen euro op. Pamela Wiepking deed uitgebreid onderzoek naar nationale acties in landen... zoals Spanje, de Verenigde Staten, Zweden, maar ook in Nederland. Goedemorgen mevrouw Wiepking. Goedemorgen. Met alle respect, 4,5 miljoen euro in twee jaar, dat is helemaal niks. zo uh, nou, zou ik het niet willen omschrijven. Het is nog steeds uh, een behoorlijke bijdrage van de Nederlandse bevolking aan mensen in Syrië. En het is vergelijkbaar met opbrengsten zoals voor de cycloon van Burma in 2008 en de aardbeving uh, in Java in 2006. Maar weer onvergelijkbaar met de aardbeving op Haiti, tientallen ja. miljoenen euro's. Nou ja, andere acties uit het verleden dan werd het ook nog weer eens verdubbeld door de overheid. Dus ja, 4,5 miljoen euro. Ja, het is inderdaad... het steekt schrijnend af bij de bedragen die zijn opgehaald... voor de actie na aanleiding van het tsunami. Meer dan 200 miljoen. Of Haiti, 111 miljoen. Um, een belangrijke reden hiervoor is dat de afstand... Uh, tussen de mensen in, uh, in Syrië en in Nederland, heel erg groot is. Niet alleen geografisch, maar ook sociaal. Uh, er zijn weinig toeristen die naar Syrië gaan... en dus verhalen kunnen vertellen over hoe mensen daar leven. Uh, en ja, Het is moeilijk voor Nederlanders, voor, voor ons allemaal... om mensen in Syrië te zien zoals mensen zoals wij. Om mensen echt een gezicht te geven. Maar dat is, dat is toch een beetje raar. Want ja, ik heb ook niets met iemand op Haiti. En daar heb ik wel de portemonnee voor getrokken. Haiti nou ja, had een ander. Uh, ja, bij, de mensen van Haiti hebben natuurlijk ontzettend ongeluk gehad. Dat ze uh, slachtoffer zijn geworden van, van die aardbeving. Maar aan de andere kant, uh, ja, bij een natuurramp is er in één keer iets wat heel, uh, ja, wat heel heftig is en impact heeft. En heel veel media aankrijgt op dat moment. Dus er is een directe aanleiding voor mensen om, om geld te gaan geven. Er is veel media-aandacht voor, er wordt veel uh, gevraagd. In het geval van Syrië is het een slepende ramp. Uh, de ongelukken zijn gewoon oorlogsmoe. Ik denk niet dat we per se oorlogsmoe zijn, maar ik denk dat mensen het heel erg lastig vinden om geld te geven aan slachtoffers van, van, van oorlog of van conflict situaties waarbij niet duidelijk is wie nou goed is en wie nou slecht is. Uh, het is een onduidelijke strijd en het is ook heel onduidelijk hoe de... Uh, dat samenwerkende hulporganisaties het geld zo goed mogelijk zouden kunnen besteden... juist omdat het conflict zo ingewikkeld is. Ja, maar hoe werkt dat in de hoofden van mensen thuis op de bank? Ze zien bijvoorbeeld dus nogmaals een, een slachtoffer van een aardbeving op Haiti... Een, een zielig kind die zijn mm -hmm. ouders kwijt is. En vervolgens zie je een aantal jaren later eenzelfde soort kind... ook met zijn ouders kwijt en dan doen we het niet. Dat blijft toch raar? Nou, um, Daniel Kaderman is een beroemde psycholoog uit de Verenigde Staten. En wat hij zegt is dat mensen eigenlijk via twee systemen denken. Systeem 1 en systeem 2. Via systeem 1, dat is een snelle emotionele respons op wat er uh, om je heen gebeurt. En in het geval van een aardbeving of een natuurramp eh, werkt dat zo. Het is een emotionele respons op wat je ziet. In het geval van de, de langzaam slepende ramp of conflict. Uh, bijvoorbeeld ook uh, is, is hongersnood in Afrika. Dat is, zijn ook van die langdurig slepende kwesties. Uh, dan gaan mensen uh, wel geven, maar gaat het op een rationele manier. Op een langzamere manier. Waarbij mensen zich gaan verplaatsen in de mensen die aan de andere kant van de wereld wonen. En heel veel mensen ja, die hebben gewoon niet de tijd daarvoor. Of die zijn daar ja. niet genoeg mee bezig. En in andere landen, want dat heeft u ook onderzocht. Denken ze daar anders? Nee, het, het werkt precies hetzelfde. Dus het, uh, wat dat betreft zijn we in Nederland niet anders dan in Spanje, de Verenigde Staten. Waar dan ook in de wereld. Syrië is ver van ons bed. Ja, ja, en ik vond uh, dat Petra Sine en Marjolein de Rooij een heel mooi opiniestuk hebben geschreven... de zaterdag na de actie van SOS Serie op 1 april, waarin ze zeggen... Uh, yeah, er is te weinig aandacht besteed aan de gewone mensen zoals wij. De mensen die uh, naar de Voice of Arabia kijken... en die met vrienden op pad gaan, die dromen van een nieuwe auto. Wanneer er tijdens nationale acties misschien meer aandacht wordt besteed... aan uh, het, ja, het ja. helpen van mensen, met, het identificeren met de mensen... die slachtoffer zijn geworden, zou het wel kunnen zijn... dat mensen eerder geneigd zijn om geld te gaan geven. Goed. Pamela Wiepking, dank je wel. Na tien uur gaan we door met Caro. Goedemorgen Nederland. En dan praten we over Japan. Daar hebben ze dé oplossing gevonden... Om de economie te redden. Gewoon meer geld drukken en minder bezuinigen. Dat dus na 10 uur bij de KRO. KRO. Goedemorgen, Nederland. Kies KRO.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 Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl